Het weer overwegend bewolkt, af en toe een bui en soms wat zon. Het wordt 9 graden, waardoor de stevige noordelijke wind voelt het kouder aan. Morgen droog en geregeld zon, wel iets frisser dan vandaag. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A5, hoofddorp richting Amsterdam... bij knooppunt Raasdorp, 5 kilometer. Bij de werkzaamheden op de A13, vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij Berkel en Roderijs, 4 kilometer... Na een ongeluk op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam over 5 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En na een ongeluk op de A28, vanuit Amersfoort naar Utrecht... bij de Uithof, 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met. Met, nu. Met nu. Goedemorgen Zantwoord. Wij zijn weer terug en nog steeds in Hotel Hoogland, uh, waar uh, het zeer gezellig is. Um, <laughs> um, Twee uur gaan wij het hebben uh, over uh, de herten. Ja of nee, afschieten, verstoppen, uh, burgerwachten enzovoorts. En daarna gaan we het hebben over Café Koper, die ja. nu verkocht is. Ja. In, inmiddels wordt het steeds mooier in Zandvoort gelukkig. Tuurlijk, ja, de zon uh, tuurlijk, komt het door. Top. Dit is de stem van de burgemeester, meneer Meijer. Hartelijk welkom, uh, Bram Lier. zit uh, naast hem. Goedemorgen. En al doet, zie ik hier. U bent uh, vandaag vrijwilliger, zoals heel veel mensen in, uh, in Nederland. Wat bent u aan het doen? Oh, kijk eens. Nou. Als u zo doorgaat, zit u in de... De burgemeester tilt shirt naar shirt op. En eerst uh, voor het Oranjefonds en daarna uh, I Love Zandvoort. Nou, dat is een mageraai natuurlijk als burgemeester van Zandvoort. Klopt. Klopt, ja. U doet mee aan de landelijke actie vandaag. Wat bent u ja. aan het doen? Ja, ik ben op dit moment bezig met een groot aantal vrijwilligers. In huis in de duinen. Met de binnentuin helemaal aan het opknappen. Dus u ziet uh, nog wat grond onder mijn <lacht> nagels. En uh, mijn broek is niet om aan te zitten, Maar uh, ik vind het wel fantastisch werk. Om met mensen die daar uh, gewoon hun dag voor uittrekken. Die uh, ook wel een aantal daar regelmatig komt. Uh, een paar keer per jaar en soms elke maand. En dan dit soort noodzakelijke klussen doet. Dus dat geeft altijd veel energie. En bovendien je wordt met taart en de nou ja. inwoners weten ah. dat ik voor taart uh, ja. toch snel een uitzondering maak. Uh, dus uh, ik heb het zweet op mijn rug staan uh, om Gaan hier op fiets. tijd te komen. <laughs> ja, ja. Door die zandbak hier. Ja. Maar het is fijn dat u uh, het heeft onderbroken om uh, bij ons over de herten te praten. Uh, Bram, <laughs> doet de Partij voor de Dieren wat aan NL doet? Ik weet ik niet. Ik eerlijk gezegd uh, niet. Ik uh, ben de herstellende van een campagne. Maar voor Zandvoort Herstellende van een campagne. Heb je druk gemaakt over dat? De dat kan uitstekend <huch> tijdens Zonings. Want ik, ik kom helemaal tot rust als ik daar gewoon aan het klussen ben. Het is ontspannend, En met Klusen. mensen ont uh, Dat is echt, uh, dat kan ik u echt ja. adviseren. Nee, maar <huch> dat wij. ben ik heel serieus. Het is heel rustgevend. Ik zeg niet dat wij nooit aan vrijwilligerswerk doen. Integendeel. We hebben natuurlijk als Partij voor de Dieren een eigen natuurgebied gekocht. Staatsbos, Veiling die eigenlijk door Henk Bleker is bedacht. 100 miljoen moest opgehaald worden door natuur te verkopen. Daarvoor die we heel erg tegen. En wij hebben toen besloten om mee te doen aan de veiling uh, met crowdfunding. Heel veel mensen hebben uh, ja, geschonken aan de Partij voor de Dieren om natuur te kunnen kopen. En we hebben 10 hectare natuur... in Overijssel kunnen aankopen. Ja, dat en dat beheren mooi. we nu ja. zelf. Ja, dat is dus ook uh, vijf, daar even later. Om ja. daar ja. Je, op knappen, netjes te houden. En uh, nou ja, we hebben daar fantastische dingen kunnen mm -hmm. doen. Uh, om, uh, nou ja, er was een, uh, een vennetje... dat bijna dichtgegroeid was. Dat hebben we opengemaakt. Uh, waardoor het ja, echt een plek voor... Een stukje natuur. Voor, een plek voor amfibieën. En, uh, echt en herten? Behouden herten zijn blijft. er ook herten? Er zijn reeën, oh, Er zijn geen damherten in die omgeving. Maar we zien wel dat de reeën eh, uh, graag in onze bossen uh, oh, dat zich is, terugtrekken. Dus we zien ze regelmatig daar. Dat is ja. een heel mooi bruggetje. want nou, We gaan een pendeldienst <izada5> <pitched> opzetten. Maar ja. <cay> <laughs> ja, nou nee, want eh, er is namelijk Aj een verschil tussen anders, herten ja. en reën. En, en reën ja? ja. Re zien wij niet in het dorp. Nee. Nee. En, dat zijn er ook uh, maar heel weinig nog Ik vond het wel grappig dat het over begon. Want anderhalf week geleden deed ik mijn uh, voordeur op slot in de Pakvalstraat midden het centrum. En ik kijk altijd nog even door het raampje. En ik kijk tegen zo'n groot gewaai aan. Zeven stuks midden in het centrum. En uh, koud daarvoor had het college besloten om uh, indien nodig, onder zeer strikte uh, redenen, uh, twee herten af te schieten van de roedel, waardoor uh, de herten die pluk niet meer terug zou komen naar de plek des onheils. Zeg ik het zo goed? Ja, ik ben blij dat u het ook zo zorgvuldig formuleert, want dat, dat is ook de kern van het besluit van het college geweest. En dat mag ook aangeven hoe terughoudend wij daarin mm -hmm. zijn geweest. Omdat je... Uh, ...voor je gevoel ook met de rug tegen de muur staat... ...als je die belangen, dat heb ik donderdag ook uitgelegd... ...van veiligheid van mensen... ...en natuurlijk uh, het belang ook van een dier daarin afweegt. En dan heb ik ook gezegd... ...op het moment dan dat een veiligheid in het geding komt... ...gaat het belang van mensen altijd voor. Maar dan maak je hem heel scherp. En wat je, wat je dan ziet in die afweging... ...is dat je natuurlijk altijd verschil van inzicht daarover hebt. Uh, mensen denken daar verschillend over... ...kijken daar ook verschillend naar... En een van de ideeën was, maar dat was in de week tevoren ook al naar boven gekomen. En dat heb ik ook benadrukt. Als dat veiligheidsrisico zich niet voordoet en mensen op eigen wijze die herten overlast in die hele specifieke locaties. Hè, want gewoon in het dorp, bij u voor de deur, uh, meneer Zonneveld, het blijft gewoon gebeuren. Dat levert geen veiligheidsrisico op. Laat staan dat je daar, in die bewoonde omgeving, een schot gaat lossen. Dat Dan kan ook niet. Nee, niet. Dat kan dat kan niet. Maar dat is ook niemand die dat beweert. Ik vind het wel jammer dat die beeldvorming door een aantal mensen zo wordt neergezet. Daar neem ik afstand van. Maar dat gebeurt gewoon niet. Dit is... zijn groene oases, daarvan kun je gewoon zeggen. dat is een groene oase in een bewoond gebied. Dat klopt. Maar dat is wat anders dan in een centrum of in straten waar alleen maar huizen staan. schoten gaan lossen. Uitgemaakt te zijn. Is dat nog het beeld van de mensen? Dat, uh, dat er nou, een jagerman in de pakkelstraat loopt. en die ik, schiet nou, erin? Donderdag ja, donderdagavond hoop ik niet. Oké, okay, dus het is nu wel. En mensen die dat wel zeggen. vind ik dat die bewust anderen misleiden. Dat vind ik ernstig. Ja. Okay, zo um, wil ik niet met elkaar omgaan Op, uh, um, op de bijeenkomst is natuurlijk heel veel uh, gesproken van je moet het niet doen En was jij erbij Bram? Ik ben erbij geweest, ja. Uh, wat vond je ervan? Nou ja, ik, ik zag een enorme betrokkenheid van Zandvoort dus bij, bij Damhert. En een enorme weerstand tegen het afschieten van ook maar één Damhert. Mm -hmm. En uh, ja, ik vond dat heel bemoedigend om te luisteren. Ik vond ook dat de, dat de burgers buitengewoon goede argumenten aandroegen. En, Zoals? Uh, nou ja, wat ik, wat ik gehoord heb bijvoorbeeld is dat... Um, die je het beste bij de bron kan aanpakken. En daarmee werd vooral bedoeld. Um, te voorkomen uh, dat de herten er in de richting van Zandvoort komen. Dus bijvoeren. Eh, wat toch gebeurt. Dat is het gebeurt. denk ik, dat dat dat is. Uh, uh, he, uh, met de beste intenties. Uh, mensen die iets goed voor dieren doen. Nou heel erg begrijpelijk. Maar dat heeft heel ongewenste consequenties. Je moet gewoon niet bijvoeren. Nou dat, dat zijn dingen die je ook aan zou kunnen pakken. Nee, over kijk, de... De over, we hebben... We, we, we, uh, verschillen denk ik, de burgemeester en ik uh, fundamenteel uh, van mening over een aantal zaken. Mm -hmm. um, Die niet over, maar als hoor. het gaat om hierover hier niet volgens mij nee. en als nee, het hoor. gaat om de, de, de, de veiligheid van het moet staan, daar zijn we het ook al snel over eens. Alleen we gaan, we wijken ver uit elkaar als het gaat om wat voor manier moet je dat doen is dat effectief. Mijn grootste bezwaar tegen het besluit van het college is dat ik denk dat wel degelijk een veiligheidsrisico toegevoegd wordt. Want hoe je het ook wendt of keert... hoe zorgvuldig en hoeveel die je ook invoert. Een schot uit een geveer is een risico. Een kogel kan tenslotte altijd ketsen. En uh, ik heb... Uh, de, uiteraard zijn... Uh, ja, opgeleide jagers... Maar dat geldt voor alle jaar Dat geldt voor elke jaar. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nu gaan oh, we, we, we appels en peren vergelijken nee. en dan protesteer ik. U mag ook uitpraten. Maar. maar ik wil wel even de zin aan het maken. We hebben wel in uh, een BOA, dat is een buitengewoon opsporingsambtenaar. Anta, dus, ja? Ja. In Limburg uh, hebben we gezien, waarbij de zwijntjes, die stonden op het punt om te verdrinken in het uh, kanaal. Die zijn er door brandweer gered. Politie stond erbij. En deze uh, zijn toen Die zijn neergeschoten op een manier waarop ik denk, hoe dit gebeuren op een meter afstand. Veel mensen ernaast stonden, het dier lag op het asfalt. Het risico op een ricochet was absoluut ontzettend groot. Ja, dat... En dat waren wel degelijk mensen die gewoon de juiste papieren hadden daarvoor. Ik heb, ik heb dat incident heb ik, uh, gezien en gevolgd... en ook uh, voor mezelf uh, geanalyseerd. Er zijn daar gewoon heel veel fouten gemaakt... die niet hadden mogen gebeuren. Precies. Punt, ja, maar het risico dus is het niet vergelijkbaar. U wilde protesteren. Het risico is altijd... Dat is, er is altijd een theorie, een risico. In de veiligheidsdoctrine uh, is het zo dat je... Risico risico's tegen elkaar afweegt. En hier heeft het college van gezegd... de wijze waarop het nu door een beheerseenheid... die er echt verstand van heeft. En ik heb ook met die twee mensen gesproken... die mogelijk zouden kunnen gaan schieten. Want je wilt dat is echt vertrouwen geven. Uh -huh. Dus je wilt ook het vertrouwen hebben... dat daar heel verantwoord mee omgegaan wordt. Want je moet geen onnodige extra risico's hebben. Dat is voor evident. Anders kun je geen veiligheidsbeleid voeren. Ik weet daar toevallig iets van. En met alle respect voor meneer Van Lieren... ik denk dat hij op dat terrein iets minder ervaring heeft en inzicht in die grote risico's en het afwegingsproces. En daardoor, en dat snap ik, dat is het gevoel van mensen, ga je op je gevoel sturen. En dat is nou de essentie van veiligheid, mm. dat je dat probeert niet te doen, anders kun je niet sturen. Je moet objectiveren en steeds kijken. Dat is ook de reden waarom het college heeft gezegd. Gelet op alle risico's die er zijn in die specifieke situaties. Dus niet voor heel niet voor andere gebieden. Gaan we kijken als die risico's zich gaan voordoen om dan in te grijpen. Omdat uh, die wildbeheer eenheid, die stichting fauna beheer ook de ervaring heeft dat het effect dan optreedt wat je wilt. Is dat ze niet zich daar gaan settelen, nestelen en dergelijke. Dat is de afweging en ja. daarom wordt het ook gemonitord. Ik, ik laat, ik wil ik laat nog... het, het autoriteitsargument van de burgemeester dat ik geen verstand ja. van zaken zou hebben. Dat laat ik voor zijn rekening. Uh, ik hou het liever over de argumenten zelf. Er wordt, eh, ik, ik hoor hem namelijk in ieder geval zeggen dat er wel degelijk een veiligheidsrisico toegevoegd wordt. Maar, Alleen hij weegt dat af tegen andere risico's. Juist. En daar wil ik nog wel even op doorgaan. Daar wordt door eh, inderdaad de mensen ter plekke heel anders over geoordeeld. Die ervaren dat veiligheidsrisico niet zo. En ik heb de burgemeester niet echt met feiten horen komen afgelopen donderdag over wat er dan precies het veiligheidsrisico was. Hij heeft het al snel over veiligheidsbeleving. Daar we we al halverwege de avond naartoe. Maar een belangrijker punt vind ik eigenlijk de effectiviteit van de maatregel. Mag ik even terug over de effectiviteit? Want een aantal, inmiddels alweer jaren geleden, en het is angstig stil daarom, hebben wij eens een keer gesproken over het beheer in de daar zelf. En eigenlijk is dit een expansie van wat er daar niet gebeurt. Anders komen ze dat is bron Maar u eens. Nou, want uh, toen hebben we het er ook over gehad. Ja. En uh, toen uh, was je tegen beheer van, uh, van de roedels, de, de, de grote. Zeker. Nog steeds, nog steeds. Nog steeds, absoluut. Maar dan, uh, dan moet daar toch wat gebeuren. Ik praat even in de waardlijn zuiden. En straks komen we weer terug op het dorp. Want daar is de oorsprong. Nou, ik ben heel erg voor reactief beheer. Dat wil zeggen dat je de, de populatie eigenlijk zich laat voegen naar het natuurgebied. Ja. Het is een natuurgebied. Dus dan moet de natuur bepalen hoeveel damherten er zijn. Ja. Dat kun je niet berekenen. Ecologen falen keer op keer. En ik ben zelf opgeleid als bioloog. Uh, maar het voorspellen van uh, hoe groot de kudde zou kunnen gaan worden. Dat kunnen we gewoon nog niet. Helaas. Dus dat, een, een, uh, dat betekent dat je inderdaad uh, gaat uh, beheren op... Uh, ...voorkomen van lijden van dieren. Dus hmm. je gaat, hè, dat is het Oostvaartes plassenmodel... ...daar wordt nu ook onderzoek naar gedaan... ...en ik hoop dat er snel de provincie gaat zorgen dat dat er doorkomt... Um, ...dat uh, de boswachters van, uh, van de Amsterdamse waterleiding gewoon het, uh, ...het onnodig lijden kunnen voorkomen... ...maar niet op aantallen gaan sturen, want dan gaat het mis. Dat is maar... even wat er binnen de ja. waterleidingduin moet ja. gebeuren. Voor Zandvoort heeft dat op zichzelf niet zo verschrikkelijk veel effect... Nee, je moet gewoon voorkomen dat die dieren massaal hier het dorp inlopen. Dat is gewoon onwenselijk. Maar, ja, maar kom, als je, als je dit nu zegt, he, moet je dan niet naar de waterleidingduinen toe? Om, om te beginnen, want dat is de bron. Nee, nee, nee, nee. De, de, de bron is natuurlijk de waterleidingduinen. Maar dat wil niet zeggen dat, je dat, dat de herten uit de waterleidingduinen alleen maar met afschot uh, kunnen worden dat voorkomen zeker. dat ze hierin gaan. Ja. Dus um, als het gaat om het, uh, de hekwerken: de, er zijn ja. verhalen ja. over dat hekwerken mm -hmm. niet goed zouden functioneren. Um, dat wil ik even laten voor wat het is. Mijn informatie vanuit. Van het water, dat dat behoorlijk uh, gemonitord wordt. En dat uh, men zo snel mogelijk probeert te herstellen. Mm -hmm. uh, het hek is uh, mijns inziens niet geheel af. Zolang er damherten uh, vanuit de waterleiding daar een zandwoord in kunnen lopen. En daar heeft u nou net de crux te pakken als je bij de kern wilt beginnen. Want uw theorie gaat op op het moment dat je praat over een afgesloten gebied. En dat is hier niet aan de nee. orde. Zo simpel is het. Laten we elkaar niet gek maken. Uw theorie gaat alleen maar op voor afgesloten gebieden. En de kern van de Amsterdamse waterleidingduinen is dat dat tot nu toe, dat is de essentie van het hele Amsterdamse beleid, een open gebied blijft. En dus gaat die redenatie niet op. En dus houden wij overlast. Goed, uh, meneer van Lier kan straks reageren. We gaan een klein stukje muziek draaien. En dan uh, pakken we nog even tien minuutjes en dan uh, zijn we eruit, denk ik. En dan ren ik weg. <lacht> Fiets ik weg. <weer. lacht> over andere veiligheidsrisico's. En dat ging over fietsers. Maar we zijn weer terug. En we gaan het nog hebben over uh, afschot. jij wilde nog uh, reageren op uh, wat de burgemeester zei. Ja, dat het over de effectiviteit van de maatregel. Mm -hmm. Want het verhaal van de burgemeester is van als we er twee afschieten, en nou, die twee die zijn dood, die veranderen hun gedrag niet meer. Eén of twee. Correctie. Maar um, dan zou het gedrag van de overige uh, dieren veranderen en die zouden dan gaan wegblijven. En hij verwijst dan, dat hebben de experts gezegd, en die hebben dat gebaseerd op hun ervaringen in dit gebied. Nou, weet ik wel heel goed vanuit de provincie wat er in dit gebied, in de omgeving, gebeurd is. Dat gaat niet om het afschieten van één à twee dieren om het gedrag te veranderen. En dan hebben we het over het gebied eh, bij de Bloemendaalse eh, bij, ja, bij de Bloemendaalseweg. Uh, net voorbij, buiten het leefgebied, want daar ja. geldt een ontheffing. Binnen het mm -hmm. leefgebied is geen ontheffing. Uh, en daar zijn nagenoeg alle damherten afgeschoten. Dus ja, het gedrag van de overige dieren bijsturen, dat is daar helemaal... Dat omdat ze worden. te veel waren? Uh, omdat ze het niet wilden hebben uh, buiten het leefgebied... En in Zuid-Holland zijn er honderden afgeschoten. Ook met hetzelfde doel van we willen ze gewoon niet hebben in de bollevelden. En daar was ook wel in het begin het verhaal van ja, we schieten... Maar dat is beheersjacht hè? Ja, nou, ik vind dat je dat geen beheersjacht meer kan noemen. Op het moment dat je feitelijk het eigenlijk over een nulstand beleid mm -hmm. hebt. Dan wordt gewoon alles neergeschoten. Dat is wat daar gebeurd is. Mm -hmm. Dat is wat dus in de omgeving is gebeurd. Mm -hmm. um, ik ken verder geen uh, voorbeelden waar ook... Uh, ...in Nederland waar een paar dieren worden afgeschoten... ...om het gedrag van de rest te beïnvloeden... ...zeker niet met <coughs> tot herten. Uh, goed, ik ken ook niemand die, die, die de theorie van de burgemeester... Dat dat, ...behalve dan de twee experts waar hij naar verwijst... ...die dat bevestigen. Ik denk niet dat het gaat werken. En daarom vind ik het ook wel een goed idee om het gewoon niet te gaan doen. Kijk, een, een beleid dat sowieso niet werkt... ...daar moet je niet aan beginnen. Um, ik zie hier, aan uh, hoop ik al iemand die uh, er wel vindt werken. Uh, wordt dat een wel eens niet eens verhaal? Nee hoor, zeker niet. Want uh, gelukkig is het niet aan meneer Van Lieren om erover te gaan. Bij veiligheid gaan er maar een paar mensen over die eindverantwoordelijk zijn. Uh, en, en zo zit het simpel. En uh, ik zal hem gelijk iets breder maken. De provincie heeft een vergunning uh, afgegeven. Aan een stichting om beleid toe te passen. Hier hebben wij de grondverbruikersverklaring gegeven. Dus die hele afweging op basis van veiligheid en dergelijke is al op verschillende niveaus gemaakt. Mm -hmm. Onder die paraplu wordt deze stap gezet. Dus ja, ik, ik zit simpel in elkaar. Als u het niet eens bent met wat de overheid doet, en u heeft daar goede redenen voor. Deel dat, dat hebben we ook gedaan. Die afweging uh, is dan aan het college en de burgemeester. Mm -hmm. En dan hebben we altijd nog een onafhankelijke rechter, dat is het mooie van ons model, die dat ook weer toetst. Dus we hoeven geen weleens niet een spelletje te spelen. Nee, het zijn ook uh, elkaar in positie houden en ook dan bereid zijn om je te laten toetsen. Dat is het onderdeel van het hele stapplan. U, uh, mag, mag ik even uh, u... Uh, Zet de stelling uh, vrij helder neer. Maar ik hoorde ook zeggen. Er is een rechter. Stel nou dat meneer Van Lieren, op na, van Lieren naar de rechter gaat. En dit aanvecht. Uh, komt er dan een vertraging in? Of, of kunt u door met dit ik, beleid? Ik heb donderdag gezegd. Dat uh, sowieso wij nog één vraag gaan beantwoorden. En totdat die vraag is beantwoord. Er sowieso geen gebruik wordt gemaakt. Welke van welke vraag is dat? dat? was ja. de vraag over de aansprakelijkheid. Daar wil ik straks nog wel even iets over zeggen. Uh -huh. uh, want daar heb ik zelf ook later nog vandaag gedacht. Ik denk dat is wel aardig. Laat ik hem nu gelijk geven. Ja, ja, ja, ja. Ik weet namelijk. Er vroeg iemand. Wat, wie is er aansprakelijk als u afschot gaat plegen en daardoor zou mogelijk iets ontstaan? Dat is een hele ingewikkelde vraag. Maar ik heb niemand horen vragen wie is er aansprakelijk als er op dit moment door een damhert iemand wordt verwond of ernstig wordt verwond. Er vinden schades plaats. Die heb ik niemand horen vragen. Dus dat is interessant. Hè? In het ja, ja. afwegingspalet hoe of wat. er mag. Want vragen staat vrij en dat scherpt ons aan. Ja. Uh, dus dat is zo, als er iemand naar de rechter gaat, is het gebruikelijk binnen het openbaar bestuur dat de rechtbank gewoon belt en zegt, wilt u hangende deze gevraagde spoedvoorziening even het beleid opschorten. Binnen Zandvoort is het gebruikelijk, tenzij er hele grote urgenties zijn om daar dan je welwillend ja op te zeggen. Wij zeggen wel tegen de rechtbank dan, plan hem dan ZSM, zo snel mogelijk, want we willen wel fatsoenlijk met elkaar omgaan. Dat heb ik donderdag ook uitgelegd. En het is niet zo dat er dan opeens ergens wordt geschoten. Kom op. Ja, maar dat beleeft uh, dat, dan dat, ook. Ja, ja, Men en denkt ja, dat, dat er in... Maar is, die, die beleving moet je eruit halen. Laat ik in het begin met de burgemeester even één compliment geven. Want ik vind die toezegging die hij gedaan heeft omdat hij uh, de vraag niet kon beantwoorden. En ook duidelijk gemaakt heeft, ik ga niet over tot uh, afschot mm. tot uitvoeren mm -hmm. van dit beleid tot we die vraag bevredigend hebben beantwoord. En ik vind dat een hele juiste beslissing van de burgemeester. Ik niet gezegd, bevredigend. Ik krijg tot we de vraag hebben beantwoord. Want het antwoord zal niet door iedereen bevredigend worden gevonden. Voorspelt u. Oh, dat geloof ik graag. Maar het moet in ieder geval voor de burgemeester bevredigend zijn. Dat gezegd hebben. Ik zou het heel erg verstandig vinden als de burgemeester daar nu één toezegging aan toevoegt. Want uh, u vroeg net gaat het wel eens niet, niet discussie worden. En vervolgens zegt de burgemeester nee wordt geen wel eens, niet, uh, wel eens ja. niet discussie. Maar vervolgens zegt hij want ik ga erover dus ik ga eigenlijk niet in discussie. En dat is niet de correcte manier om daarmee te Want ik bestrijd de effectiviteit van de maatregel. Um, en ik hoor geen argument van de burgemeester... om die wel zou werken, anders dan... ja, maar er zijn twee mensen in die zeggen dat het werkt. En die zullen het wel nou, weten. Hoor hem ook, ik dat... hoor hem ook de veiligheid opstellen. Ja. En die hoor ik bij jou en, nog niet. Nee, ik heb, de, de, die begrijp ik niet. Ik heb niet... Ik, nou, het gaat, gaat om veiligheid. De burgemeester zegt... het gaat om de veiligheid als er hier in Zandtel wat gebeurt. Nee, maar dat staat helemaal dat, in discussie. Die vinden we belangrijk. Mm -hmm. Alleen, uh, nee, je, kan alles, je kan alles uh, op veiligheid gooien. Maar op het moment dat de, de maatregel überhaupt niet effectief is om de veiligheid mm -hmm. uh, uh, te bevorderen. Mm -hmm. Dan is dat helemaal geen punt van discussie. Nee, maar dat dat dus wordt, daar gesloten. verschillen we nu van mening ja, over. En dat en, het en jawel, want die heb ik donderdag ook toegelicht waarom ik dat vind. Uh, en uh, we kunnen dat, dat spel nu herhalen, maar dat heeft geen zin. Daar, nee. daar, daar, daar denken mm -hmm. wij verschillend over, over de effectiviteit van de maatregel. En daarvan heb ik gezegd, dat mag. Dat respect ik dat u er anders over denkt. Wederzijds krijg ik niet het gevoel dat dat zo is, maar dat mag ook. Dat laat ik, voor, laat ik ook in het midden. Daar denken we echt anders over. En daarom heeft het college ook gezegd, dus gaan we dat ook heel strak volgen. En elke keer terugkoppelen wat we wel of niet zien. En dan kun je daar ook weer een hele theoretische discussie over doen. Vind ik ook allemaal prima, maar dat is helemaal niet de bedoeling. De is dat... Waar baseert u nou de overtuiging op? Want dat hoor ik u nog steeds niet zeggen. U mag herhalen wat u donderdag gezegd ik Het argument ook niet gehoord. Waar baseert u op dat het effectief is? Ik baseer dat op het feit dat vanuit de stichting Fauna Beheer de Wildeenheid. En de twee mensen met wie ik heb gesproken. Die zeggen dat zij de ervaring hebben. Als je één of twee dieren van zo'n kudde afschiet op de locatie waar zij domicilie hebben, hè. dus eigenlijk vinden dat het hun leefgebied is, dat dat een zodanige angst en schrik aanjaagt dat ze dat terrein verlaten. Dat is hun ervaring. Helder. Maar dat heb ik volgens mij zelf ook al gezegd, dat dat inderdaad was waar de burgemeester zich op passeert. Dus in die zin heeft, is het een herhaling van zetten. Mijn punt is nu even, want uh, ik, ik, ik, uh, ik nou, vind dat het je heel fijn, we hoorden het niet eens. De, de, de, de, nee, dat, is, dat is duidelijk. Nee, ik vind nee, het heel fijn daarin. dat de burgemeester respecteert dat ik er uh, anders over denk. Ja. Ik, ik respecteer ook dat de burgemeester er anders over denkt op dit moment, maar ik neem desalniettemin de moeite om hem te proberen te overtuigen van, hmm. uh, van wat ik denk dat de juiste uh, opvatting is um, uh, en ik heb daar een argument voor aangedraagd, namelijk dat er, he, de, de ervaring waarop die twee beheerders zich baseren, in deze omgeving helemaal niet is voorgekomen en ik hoorde de burgemeester dat niet bestrijden uh, nee, maar wat ik nu wel maar hoor... is ik hoor het is... zeker niet bevestigen. Want <laughs> nou, ik heb, ik nu... heb uit, een, uit dat gesprek namelijk een ander beeld gekregen. Er worden verschillende types beleid hier toegepast. Dat is wat ik uit dat gesprek heb begrepen. Goed. Dus, um, zo is het. Wat ik nu hoor, is uh, het hoor een beetje herhaling ja. van, uh, van ja. Zetten. Um, Oh, we hebben het over delen gehad. hè. En uh, ik heb net even gekeken op stop de moord op, uh, op dieren. Uh, daar vind ik weer de meest verschrikkelijke commentaren op. Die ik uh, eigenlijk niet zou willen lezen. Maar ik moest toch even kijken. Ik zie bijvoorbeeld een, een foto van de burgemeester met een jachtgeweer. Ik vind dat niet goed. Wat vind jij daarvan? Um, nou, dat zou ik zelf dus niet doen. Uh, Laten we daar even helder over zijn. Uh, maar het is wel... Ik uh, bedoel, er worden mij, over mij ook de meest verschrikkelijke dingen en afbeeldingen... Ja, maar wat uh, vind je daarvan? Rechtvaardig, nee, want want we, hebben, weer... we hebben het over delen van dingen. Het, het is iets wat uh, bijhoort als je... Uh, mensen reageren niet altijd oef, even gepast. Oef, oef. En, <laughs> ik vond dat hij goed begon. Maar nu gaat u op een glijdend vlak. Nee. Ik vind namelijk, zolang wij accepteren dat dat erbij hoort, blijft het ook zo. Ik vind het echt onfatsoenlijk als mensen dat doen. Ja. Ik vind het ook over u, meneer Van Lieren. Dit is heel fijn. En, dat, en dat, ik vind dat ook, weten, als, als het over u gebeurt, ik ondersteun u gelijk in de aangifte of wat dan ook. Ik, ja, maar ik, ik mag een dikkere eens, huid hebben. Maar, maar zolang geen, we dat normaal gaan blijven praten, ik gaat echt ik, het fatsoen weg. Meneer Van Lieren. Bedreigingen, heel helder, zijn onacceptabel. Ja. En ik vind iedereen en. moet daar... Um, Aangeeft over. Okay. Ja. Maar afbeeldingen waarin je weinig <coughs> flatteus in beeld gebracht wordt, waarin een suggestie wordt gewekt die uh, incorrect is, dat is iets wat continu gebeurt in een publiek debat. Uh, ik kan niet verwachten dat alles wat ik zeg helemaal zo weergegeven nee. wordt als nee. ik het liefst zou willen. Ook deze burgemeester geeft mij weer op een manier waar ik me ook niet in kan vinden. En daarom gaan we op een open manier met elkaar in ja. debat. Dat kan op verschillende manieren. Ja. En dat kan door middel met wat ik maar even voor... Um, uh, uh, echt vindt dat je dat ook met uh, een korreltje zout moet nemen. Ik denk niet dat iemand de overtuiging heeft dat deze burgemeester zelf van plan is om weer te pakken en om hert te gaan. <laughs> nee, nee, nee, nee. Nee, nee. nee, nee, nee, dat, dat is helder. Dat is Fijn dat we nou, over eens ja. zijn. En zo'n poster die is uh, volgens mij van een bekende film. Uh, waar u het op heeft, dat vind ik wel humor trouwens, want daar zit een ja, fijn knipoog in. Dat dat fijn. Ben ik, daar zijn we het over eens. Maar we hadden, we begonnen al het opnieuw doen. Je ook het over eens. Dat kan echt niet. Dat is ja, onfatsoenlijk, nee, vind ik. Uh, basisfatsoen. Nu lees ik vanmorgen in de krant, en dat is uh, van de week al geopperd door uh, D66, en toevallig zit de voorzitter daar, uh, een burger wacht tegen uh, uh, herten denk je uh, dat heel veel aanhangers van de petitie die nu gedaan is daar uh, uh, zich voor gaat inzetten? Um, nee, dat, dat moet u dan echt aan de mensen van die petitie vragen Ik ken ze niet allemaal persoonlijk Er zijn twee duizend mensen die dat, dat, ik, ik zag wel dat er heel veel mensen waren uh, Uit Zandvoort Dus in, in die zin zie ik dat er uh, honderden mensen zijn die, uh, die dit afschot willen voorkomen uh, Dus ik mag dan aannemen Dat er een aantal zijn die best, uh, hun best willen doen Om te voorkomen dat er afschot nodig is om de veiligheid willen bevorderen Maar ik heb ze niet allemaal gesproken Dat begrijpt u? Nee, dat begrijp ik, maar ik vraag uw idee erachter dan vraagt u mij om te speculeren en dat ga ik niet doen. Okay. Um, en hoe denkt de burgervader daarover? Um, ik vind het een goed idee. En ik hoop ook dat er voldoende mensen zijn die dat gaan doen. Mm. En ik hoop ook dat die mensen die nu de petitie hebben getekend en in de bijeenkomst waren, zich daar actief voor gaan opstellen. En ik hoop ook dat ze dat lang gaan volhouden. Ja. Gaat de gemeente dat faciliteren? Ik zou niet weten hoe de gemeente dat zou kunnen faciliteren. Nou, het lijkt me niet zo moeilijk om een organisatie op te zetten met uh, één hoofd en daarna mensen die gaan uh, wandelen. Een gemeentelijke coördinator aanwijzen lijkt me inderdaad goed. Het hoofd herte is, De vraag is wie is er voor verantwoordelijk? Ja. Als, als mensen een goed idee hebben en ze kunnen dat zelf slim organiseren. We zien de hele samenleving vanuit ja, de kracht van de inwoners geactiveerd worden. En dit is nou iets waar ik echt vind dat we gaan betuttelen. als wij dat moeten gaan faciliteren. Want dan gaan we hem in beton vastgieten. Nee, mensen hebben echt zelf voldoende goede ideeën om dat te doen. En natuurlijk is het zo, als er dan hesjes moeten komen en zo. dan zullen we echt niet te beroerd zijn om dat soort dingen te, te lezen. Nee, maar het kan ook zijn dat er misschien politie bij betrokken uh, gaat worden met een drijfjacht om die herten weer terug te krijgen. Maar dat is iets anders dan volgens mij een burgerwacht. Nou, dat is wel... Dat is Als, Nee, maar een burgerwacht, zoals we dat donderdag hebben besproken... en ik heb dat al eerder ook aan iemand anders... die ook in de kerngroep zit, aangegeven... als jullie dat kunnen realiseren... ontstaat dat veiligheidsrisico niet. Zo simpel is het. En dan gebeurt er gewoon niks. Dat is zomaar... Ga nou niet alleen roepen, maar ga ook wat doen. doen. Ja, dat is, ben ik, ik kom hierbij uh, over het faciliteren. Omdat het namelijk uh, iemand is uit de raad die mm -hmm. dat uh, balletje opgooit. Yeah. En inderdaad vervolgens uh, doorschiet naar politie, uh, boswachters enzovoort. Dus er wordt een hele brede uh, burgerwacht. Dus ik kan ook verwachten dat deze meneer dat in de raad gaat gooien binnenkort. Oh, dat zou best kunnen. Daar gaan we het erover hebben. Heel zuiver bekijkend. Hè? Initiatieven vanuit inwoners. Die kunnen uh, gewoon worden opgepakt. Maar dat is de kracht van de inwoners. En ja. de belanghebbenden. Ja. Op het moment dat je het gaat hebben over inzet van politie. En weet ik wat allemaal. Dan wordt er afgewogen. Is die capaciteit er. Mm -hmm. Heeft het voldoende prioriteit. Ja. Zo simpel is het. Daar ga ik namelijk niet alleen over. Dan zou ik volstrekt buiten de orde zijn. Ja, okay. ja. Nee dat is ook waar. Ja. Ik wil nog ja. even naar uh, Bram. Ja. Wat zijn jullie volgende plannen? Gaan jullie hier nog wat aan doen? Uh, komt er iets vanuit de Partij van de Dieren? Wordt er actie gevoerd? Uh, nou ja, Uiteindelijk, uh, zie je, wij ondersteunen de petitie die, uh, die, die gestart is. En uh, we begrijpen dat een aantal van die mensen dit, uh, gevecht, uh, zullen, of dit, uh, dit besluit zullen aanvechten. Wanneer wordt de petitie en die zullen uh, is hij niet al aangeboden? Nog nee. niet? Hij, uh, okay. hij zal binnenkort. Jullie ondersteunen dat? Ik ondersteun hem. Uh, uh, wij staan daarachter. Uh, maar het is uh, vanuit uh, de inwoners van Zandvoort zelf gestart. En ik vind ook dat zij daar. Uh, zeg maar een gevolg aan uh, moeten ja, geven. Dus, en uh, ik wil daar niet als Partij voor de Dieren okay. zeggen van, nee, en nu is het eigenlijk een soort van onze petitie geworden en het claimen. Ik ben ook aanwezig geweest bij uh, de hmm. informatiebijeenkomst en ik heb daar een. Uh, wij hadden een ludiek bordje gemaakt voor de burgemeester, dat kan ik hem nu geven. Ja, laat zien dan. Oh. Uh, <laughs> Dan moeten uh, wij dat weer vertalen. Want, uh, dat heel heel spannend nu. Ah, we gaan even trommelen. <lacht> ik hoor wel eens op de radio een spannende ah, tune. Kijk, kijk. Okay. Dit oh, gaat veel effectiever zijn dan... het. Ik zal heel en, even kort verklaren wat ik zie. Ik zie een blauw bord met een klein poppetje, een groot poppetje. En die zijn aan het voetballen. Daarnaast staat een hert. Daarboven een huis, een auto en een vlinder. Dit is de aanleiding van het, ja. uh, het bekende bord van dit is een woonerf. Oké, okay. kan, kan er ja. ook een weet u, weet u, en het aardige daarvan is dank, want dit vind ik wel uh, humoristische varianten. U zit tegenover een bestuurder die niet gelooft in borden, omdat ik daarmee het gedrag van mensen niet beïnvloed. Dat laat ieder onderzoek zien. In, ja. in woonkernen en woonerven, door wie wordt het hardst gereden? Ongetwijfeld. door de mensen, de mensen die zelf. Zijn. Exact. <laughs> en nu ja. hebben we al die vloed al lang ja. gezien. Dus dat werkt gewoon niet. Laat staan dat ik ooit heb geleerd dat een dam het kan lezen. Laat staan zich herkennen op een bord. Maar dat is een grapje. Want uh, zo goed ken ik meneer Vlier. Ik zou wel de Partij van de Dieren willen oproepen. Om met de gemeente Amsterdam. Want daar zit de bron van beïnvloeding. Het zij te zeggen. Er wordt op hele korte termijn over het hele gebied... een groot hek geplaatst. Persoonlijk ben ik daar geen voorstander van... vanwege de diversiteit van het gebied. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Mm -hmm. Het zij er wordt actief beheer plaatsgevonden. Want zolang die bron niet wordt beïnvloed... en dat is het probleem... Het mogelijk, ja. blijft de ellende... In de negatieve zin uitzonderlijk op ons komen. En daarmee bedoel ik niet dat damherten in het dorp niet echt gewoon prachtig zijn en zo. Dat zijn fantastische dieren. Maar daar bedoel ik mee dat je dan steeds weer wordt geconfronteerd met veiligheidsrisico's. En dat is niet mijn hobby. Nee. Dit gezegd hebbende uh, nemen wij afscheid van jullie. Hartelijk dank voor uh, de uitleg, de komst en het mooie bordje. Graag gedaan. En uh, ja. wordt vervolgd. Dank u wel. Graag gedaan. Volkslied uitgevoerd door het gemengd Zandvoorts koperensemble en wel de Caribische uitvoering. Aangeschoven is Fred Pape en die zong ook stevig mee. Fred, ja. ja je hoorde jezelf? Nee, hey, ik hoorde, ik hoorde het mezelf. Het. Dit was een. Uh...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 Hoe, uh, hoe ben jij daar ingerold eigenlijk in Koper? Ja, hoe ben je erin ingerold? Ja, zoals altijd, je, je struikelt en dan blijf je hangen aan de prikkeldraad ofzo. Aan de toog. En dit keer was het, uh, nou ja, ik was uh, een beetje aan het varen. En op een gegeven moment ik, uh, kwam ik een meisje tegen natuurlijk. En uh, daar bleef je dus ook aan hangen.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 Ik had een fantastische baas, uh, Dries van Schoten van Hotel uh, Roosendaal in Overveen. Echt oh ja. een fantastische ja, ja. kerel. Een goede baan, vier dagen in de week, uh, overwerk betaald, s'avonds naar elf extra betaald. Ik, ik, ik, ik vond dat wel wel Maar oké, okay, uh, <laughs> uh, mijn schoonmoeder stond er alleen voor. Met uh, twee man personeel, Pieter Bak en Evelien van Zeil. Maar ja, dat was natuurlijk... Je kan geen zeven dagen in de week eh, toezicht houden met twee pers, Dat ging dus niet. Dus nou, Oké, okay, ik zou ze helpen tot september. dit ja, seizoen door. Maar dat was september. En toen was Cor wel hersteld, maar nog niet van Lina. Hij zei, wil je blijven? Nou, toen heb ik hem diep in zijn ogen gekeken. En ik heb gevraagd of hij wilde dat uh, zijn dochter en uh, zijn kleinzoon... Uh, aan de beeldigst gingen En toen keek hij <laughs> bijna <hem> weer aan. <laughs> ja, en toen zei ik, nou, ja. ik wil het wel doen, maar... Dan wil ik partner worden, nou, want dus zo wil ik in 71 partner geworden in 78 uh, stapte ik eruit. En in 80 uh, zei hij van, uh, koop het pand dan ook, maar nee. en, en zo is het gekomen. En zo uh, ga ik door, van de ene dag op de andere. En uiteindelijk uh, zeg ik, ja, waarom stop je eigenlijk? Nou, je stopt gewoon omdat... Uh,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 Dat was de koningin nog niet de koning. Nee. Nee, dat, dat, dat, dat, en uh, mijn, mijn club waar ik jarenlang voorzitter van geweest ben, Nederland, die vond dat ik eerder lid moest worden. Maar het mooiste vind ik nog steeds uh, dat de Société duistergast mij de tafel van verdiensten heeft gegeven. Want toen was ik nog jong en uh, vol met energie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat vond ik zo mooi. Dat, uh, maar die, ja, die tafel van verdiensten, ging die ja. over uh, uh, dat koper zo goed draaide? Nee, die ging over de totaliteit van eigenlijk de inzet die je dus deed op, op bestuurlijk gebied van uh, zeg maar de Koninklijke Nederland, uh, KNOV. Mm -hmm. uh, ja, maar jij bent toch ook voorzitter van de Koninklijke Nederlands Zandvoort geweest? Uh, ja, oh, dat is ook zo'n mooi verhaal. Ja. Maar Willem Drocht erop, <laughs> uh, die is voorzitter. Je kent hem wel van de Oasebar in boeken. Ja, nee. Willem is voorzitter. En ik uh, ben Nederland lid van Grote Bek natuurlijk. En, uh, Goh, nou ja, ja. ja.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 Binnen een week, nadat ik me aangemeld had als lid, was ik van vicevoorzitter voorzitter. voorzitter. <laughs> Promotie. Ja, dat, is, ja dat ging snel. Dat ging heel snel. Ja, en, en dat ging, dus dat ging allemaal zo door. Nou ja, dat zijn verhalen over. Dat we, Je kan we, er een boek over schrijven. Nou, we hebben nou ja, bijvoorbeeld misschien. Michel Demmers. U ook ja, niet omgekend. Ja, ja. Michel, die was dus ook lid. En ik denk, ja, al die Uit zijn ambassadeerd? Nee? Nou, was dat in de Albert Trosteit? Ja, in de Albert Trosteit. Dus Michel, die was ook lid. Ik zei Michel, kun jij niet voor mij uh, naar de Kamer van Koophandel? Dat is goed. We benoemen Michel als lid van de Kamer van Koophandel. In de eerste, de beste vergadering, gaat hij, de toenmalige voorzitter voorzitten, Testa, gaat hij vertellen hoe hij die vergadering moet leiden. Nou ja, dat soort verhalen, joh. Die leuk. zijn er bij leuk, ja, honderden, honderden. Ja. Allemaal met z'n zoveel mogelijk. Nou, je gaat nu uh, in rusten. En als ik je zo uh, even twee anekdotes hoor vertellen, dan kan je inderdaad al een boek gaan schrijven. Dat gaan we niet doen. Oh, jammer nou. <laughs> <laughs> Want ik wilde net nog, nog vragen. Uh, uh, er, er gebeurt daar van alles. Hè? Een van de hoogtepunten is uh, Koningsdag tegenwoordig. Nou. En dat was, uh, vroeger was het Koninginendag. Ja. Eigenlijk uh, is het feest in Zandvoort uh, bij jullie ontstaan. Uh, ja, en, nu, nu zie je hele Halterstraat ja, ook meedoen. Maar... Dat weet ik. Het. Maar dat vindt, kijk, wat we willen. Die tafel van verdiensten in die andere dingen. Die zijn niet uit de daar terugkomen? Want we hebben er ook heel veel voor gedaan. Ik bescheidenheid zie je mensen Maar ik ben. Uh, ik het lijk misschien op een mens. Maar, <laughs> maar het, is, het is. We begonnen. Kijk, jazz is het verhaaltje van. Uh, van, van Duistergas. Ja. Maar het uh, Midsomer Het uh, racefestival, Al die andere ja. feesten. de Tropicana en zo. die zijn ontstaan. doordat we dus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 komt naar me toe en zegt, dan kunnen we toch niet over onze kant laten gaan. Zo leef je gelijk. We zijn alle bedrijven op de route langs gegaan. We hebben ze gevraagd, kan, komt de bilje van, komt de bilje van, nee. We hebben gezegd, we ruimen een uur voor die tijd, ruimen we gewoon de terrassen op. Ja. Mm -hmm. Doen we zelf. Mm -hmm. Hoeft niemand ons te zeggen. Mm -hmm. Dus ik ben uh, Rob van der Heijden, ik ga niet zo op, dat kun je niet maken, dus we moet doorgaan. Want de horeca op de route sluit de winkels. We gaan goed dicht. In een uur. Nou, toen kon hij er niet meer onderuit. Nee. En toen moest hij wel. <laughs> ja. Heel, maar ja. ik, dat zijn van die ja. dingen, dus, wat ik zeg, ik heb het niet gedaan. Nee, daar kwam de van Valok vandaan. Ik kreeg wel de Palmares ervoor, maar die waren eigenlijk niet van mij. Ja, wat je ja. zegt is eigenlijk ja. uh, dat, dat door de, de verbinding uh, met een aantal, aantal kroegbazen, dit soort ja. Ja. dingen gewoon lekker tot stand komen. Ja, ja. En, er komt het tot stand, want ja. uh, uh, er is altijd eentje die voorop loopt, maar dat ja. zijn dan. Je doet het met elkaar. is de groep. Want je ja, kan het niet ja, alleen doen. Nee, he. nee. Ik maar bedoel, waar, waar en het is een groot succes. Bij, uh, hier. Floris, die maakte als afstudeerscriptie een uh, scriptie over de toekomst van Zandvoort. Die heeft Horeca Zandvoort gefinancierd. Mede gefinancierd. En toen moest er een paar jaar later weer wat gebeuren. Toen heeft hij een vervolg erop gemaakt. In opdracht van Horeca Zandvoort. Ja. Ja. Omdat ik Floris goed ken, was het makkelijk praten. He. Ja. Maar dat was besloten met elkaar. Dat gaan we doen. Ja. is dus een... Uh, ja. Dat is een beetje zonfors, hè. Ons kunt ons, dus je ja. kan makkelijk naar iemand toe ja, lopen. Ja, ja, ja, ja. Maar ik wil even naar het café. Ja, de, want ja. daar zouden we het ook nog een <lacht> beetje over hebben. Wie wil dat niet? Wie wilde dat niet? Ja, jij neemt het echt letterlijk. Ik wil naar het café. <lacht> um, er zijn natuurlijk een heleboel dingen gebeurd in, uh, in Café Koper. Ook, uh, je hebt het nu heel breed getrokken. Maar ook een aantal zaken die echt in het café uh, gebeurden. En dat heb ik bijvoorbeeld over. En dat staat me nog altijd bij. Het boerenkool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 Ja, zo. En die wie, hangt er ook. Wie, wie, dan, wie dan verloor. Ja. Die moest een rondje geven voor het hele verhaal. Ja. En, uh, want daar was het natuurlijk om begonnen. He? Om te zorgen dat die omzet maakte En die was er ja Maar ja, uh, dan kom je natuurlijk uh, helemaal uh, pootje over naar huis. Dat was ook niet de bedoeling. <lacht> dus toen hebben we gezegd, wat je doen. Als we daarmee klaar zijn. Dan zorgen we dat er wat te eten is. Zodat het een beetje dempt. En dat ja. je dus netjes over straat naar huis ja. kan. En de volgende Vulling. dag. Dat hebben, we, dat hebben we een dag naar voren gehaald. Eh, omdat je, als je een dag naar voren haalt. Je dus nog een beetje kon bijkomen. Om oudejaarsdag te vieren. <laughs> ja, dus, en, en dat, maar ja, dan hadden we een oude kastelein. Dick Huis. Een wereldberoemd accordionist. Die een vogelzanger in vogelzanger en Beverwijk eh, kroegen gehad heeft. Ja. Nou, die, die zat bij ons op een kruk te spelen. en ja Dat was feest. He? Op een gegeven moment in een kroegje met, met, met 30 zitplaatsen... Wow, hadden we 66 uh, eiters. Twee zittingen zelfs. <laughs> ja, Leuk, maar dat, ja, ja, dat waren... Maar dat, dat, zijn, dat zijn leuke dingen. Dat zijn spontaan dingen. genoeg de feesten. De de ik kijk bijvoorbeeld naar waarvan iedereen zegt... dat ze de beste van de omgeving zijn. En ik hoor dat graag natuurlijk. In mijn tappenavonden. He? Nou, die zijn fantastisch. Ja, ja. Nou, jij zegt ze zijn fantastisch. Ja. En ik krijg een compliment voor En Ik, ik zwelig in die complimenten. Ik vind het heerlijk. Laten we nou, laten we nou niet zeggen dat het niet zo is. He? Maar... Dat is gebeurd, omdat een vriendin van mij, Alette Heij, van de Blanje Bleu, mm -hmm. tegen me zei van Fred, je moet zorgen dat er wat gebeurt in die tijd. Je moet een er... dat aan. Nou, in het begin heeft zij dat gekookt. Uh, maar ja, dan komt het weer, ik wil niet afhankelijk zijn, dus ik denk nou... Wat jij kan, moet ik ook kunnen. Dus ik heb dat zachtjes overgenomen. van. En ik ben ja. het zelf gaan koken. Ja. Ja, ja, ik het heb dus nu ook aan mijn opvolgers gezegd... Uh, als je het nodig is, wil ik het voor je doen. Of, en, nou, die staat. Aan de ene kant, ja, vind, vind, ik, ja, de ene kant ja. vind ik het zelf hartstikke leuk ja, om te doen. Ja. Ja. Maar het is ook die mensen zelf... die, die ja,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 Uh, laat ik het anders zeggen. Uh, ik heb hand- en spandiensten toegezegd dit jaar. En voor volgend jaar zie ik wel, zie je wel verder. Uh, ja. En als ze daar gebruik van willen maken, zijn ze van harte welkom. En willen we ze het niet? ook goed, dan is ja. het wel prima. Nee? Ja. Hey, okay. um, ja. Gezien de tijd, want ik word door de regisseur alweer een soort van op mijn vingers getikt. <laughs> de nieuwe jongen uit die daarin gaan, uh, uh, heb jij? Jef en Erika erbij. Erika ken je van het strand en van Nuf. Ja.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 ze hebben andere ideeën. Ze zijn mm. veel jonger. Dus ze zullen de dingen die op hun weg komen aanpakken. Mm. En vertalen naar de toekomst. Want de gast van morgen is niet de gast van gisteren. Dat dus nee, je moet ja. aanpassen. Je moet meegaan met de tijd. En ik zou, ik zou het ik niet graag willen. Dat, dat ze die kans zouden laten liggen, nee. Omdat ze tegen mij gezegd hebben. We gaan op dezelfde. Ja. Nee, ja, dat nee. is toch ook niet reëel. Nee. Nee. Dus ze zullen, nee. ze zullen in de loop der tijd. Uh, Langzaam, hun stempel ga. daarop gaan drukken. Ja. Nou, en dat moet dat ook. Goed. Je moet ook een, een beetje je eigen ideeën kwijt. Uh. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar die ruimte. Die, nou ja, goed. Ja. Oh, zo, zo zou ik anders willen. Uh, wat je verkoopt, ben je kwijt. En dat, uh, wat je hebt, kun je tellen. We hebben nog maar drie minuten, maar, ik, ik moet maar één, één vraag moet ik stellen. Ja, ik had er ook nog één. Mm -hmm. Ga jij je huiskamer missen? Nee, want ik zal er regelmatig terugkomen. het <laughs> <laughs> Nu jij nog 2,5 minuten. Nou, nee, ik wou alleen vragen. Blijft de naam Café Koper? Blijft ja, die ze wel? Ze hebben dat zich ingeschreven he? bij de Kamer als uh, VOF Café Koper. Oké. Okay. Oké, okay, ja. uh, ik hoor net dat we nog iets van 20 seconden hebben. Dus ga ik heel snel afkondigen. Thomas, bedankt voor uh, de techniek. Gerry Rutte, bedankt Dank voor. Dankjewel, uh, Ben Zonneveld. De, uh, re, uh, de redactie en het presenteren. Gert van Kuik, bedankt voor het uh, koffiewezen. En Houten Hoogland, uiteraard ook bedankt. En wij zeggen. Tot volgende week. Dankjewel. Uh, uh.